Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Ruim 500 mensen met een buitenlands paspoort hebben vandaag de Gazastrook verlaten. Dat melden Palestijnse autoriteiten. Het gaat om mensen uit allerlei landen, waaronder Rusland, Spanje en Zweden. Ook een aantal gewonde Palestijnse burgers is naar Egypte gebracht. En verder worden nog vier mensen met een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning teruggehaald naar Nederland. Een man die afgelopen weekend in Egmond aan Zee werd ontvoerd, had daar afgesproken met een vrouw. Toen hij haar huis binnenkwam werd hij door drie mannen vastgehouden... bedreigd en moest hij ook zijn spullen afgeven. En daarna werd hij in zijn eigen auto naar Delft gebracht... waar hij wist te ontsnappen. En er is ingegrepen bij een noodopvang in Biddinghuizen... 30 asielzoekers met een LHBTIQ-achtergrond worden verplaatst omdat ze zich gediscrimineerd en onveilig voelen, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland. De oplossing volgt op tientallen klachten van discriminatie en gevoelens van onveiligheid. Beveiligers zouden bijvoorbeeld zich racistisch hebben uitgelaten tegenover deze kwetsbare groep asielzoekers. 20 mensen zijn inmiddels al overgeplaatst. En het eerste Sinterklaasjournaal van het jaar zit er alweer op. Bij deze een spoiler-alert als je het nog moet terugkijken. Want elk jaar is natuurlijk de vraag... wat gaat er nu weer mis met de cadeautjes? Zaterdag moet de Sint aankomen in Gorkum. En bij de stijger daar blijkt dat er alleen een aanlegstijger is... voor een elektrische boot. Je zegt natuurlijk stroomboot. Daarom staat dat toch ook op het bordje? Daar staat toch stroomboot... Onze elektrische veerboot ligt altijd op deze plek. Maar de stoomboot van Sinterklaas moet hier toch aanleggen? Nou, dat dacht ik niet. Nou, als dat maar goed komt. De cijfers van de eerste aflevering zijn nog niet binnen... maar gemiddeld kijken ze om 1,3 miljoen mensen naar het Sinterklaasjournaal. En dan nog het weer. De rest van de avond en vannacht blijft het droog. Morgen opnieuw regen met ook kans op onweer en hagel. En dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Op dit moment hoort u de herhaling van Alternative FM. Dat betekent dat u de raadsvergadering niet hoort. Dat kan kloppen, want volgens mij zijn er een paar technische problemen in de raadzaal. Of in ieder geval met de live-verbinding. Wij wachten af tot de live-verbinding gaat beginnen. En hopelijk kunnen we dan de raadsvergadering volgen. Op dit moment dus nog geen raadsvergadering. We kunnen nog even luisteren naar Alternatief FM, de herhaling. En uh, we hopen snel te kunnen beginnen met de live uitzending van de raadsvergadering. Nu eerst tot van 8 tot 9 op de radio en daarna hopelijk vanaf 9 uur op de televisie. steeds wel een zwak voor deze band uit horen. Ze noemen zich Westone. Het is ook alweer, denk ik, op het randje van de zomer nog gemaakt. Eind augustus hebben ze het geloof ik uitgebracht. Dus dat stelt ons even voor een dilemma. En ik heb ook niet helemaal een zicht op hoe lang dat duurt. Giri zit nog vol op de bellen. Mijn suggestie zou zijn om te vergaderen en na afloop de eh... Uh, ik zeggen, de backup... Online te zetten. Hij neemt het wel op hier intern. Uh, wat dat betekent. Nou, ah, kijk, we zouden ook nog. Maar goed, dan. Dan, dan stel ik voor dat we uh, in ieder geval tot kwart over acht wachten om te beginnen. En anders dan. Uh... Ja? Mijn voorstel zou zijn om de vergadering aan te vangen en uh, te beginnen. Want hij is thuis dus wel te volgen. Maar ze zullen het helaas zonder uw uh, gezichten moeten doen. Hartelijk welkom allemaal en ik open bij deze de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 13 november 2023. Um, voor de mensen thuis, er is enige hapering in de techniek. Als het goed is, hoort u ons wel, maar ziet u ons niet. Er wordt aangewerkt om dat ook uh, snel te verhelpen. Fijn dat u allemaal bent. Fijn voor iedereen die thuis meeluistert, luistert, moet ik er goed bij zeggen. Fijn voor alle mensen die hier op de tribune aanwezig zijn. En natuurlijk voor u als raadsleden op deze belangrijke avond. Een avond waarop wij voor de komende jaar 2024 gaan bepalen... waar het geld in de gemeente Landvoort aan uitgegeven wordt. En ook voor een belangrijk deel waar dat vandaan komt. Dat heet met een duur woord de begroting. En daar gaan we vanavond over praten door middel van zogenoemde algemene beschouwingen. Waarbij alle fracties hun inbreng zullen leveren met hun visie op de gemeente Zandvoort voor het komend jaar. Dus Fijn dat we dat op deze manier kunnen doormaken. Ik heb uh, twee berichten van verhindering ontvangen. Van de heer Van Tichelen van de PVV en van de heer Kramer van de Jong Zandvoort. Ze zijn niet aanwezig. Um, dus dat betekent dat we met 15 leden vanavond de vergadering zullen meemaken. De uh, vraag die vervolgens altijd gesteld wordt is... heeft er iemand een mededeling over belangen of betrokkenheid... Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan vraag ik, zijn er nog verder mededelingen vanuit de raad? Dat is ook niet het geval. Ik heb ook begrepen dat er geen mededelingen vanuit het college zijn. Dat betekent dat we aan zijn gekomen bij de loting. U weet bij loten altijd dat mocht er een hoofdelijke stemming zijn... dan is de vraag, bij wie vangt die stemming aan? Ik trek altijd een nummertje en neemt u van mij aan. Dat zijn... Alle cijfertjes die corresponderen met de aanwezige raadsleden. En mocht het tot een mondelinge stemming komen, dan is dat nummer 4. En op alfabetische volgorde is dat de heer Deen. Dus de heer Deen, als we gaan stemmen beginnen we bij u. En dan hebben we daarmee de opening gehad. En dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. De fractie van de OPZ heeft een motie vreemd aangekondigd... over de nul-emissiezone N2000 en bereikbaarheid... ...en de fractie Zee heeft ook een motie aangekondigd... ...luisterend naar de illustere titel Het lijkt wel hekkenwerk. Um, en ik stel voor om deze beide moties op de agenda te plaatsen... ...na de geagendeerde uh, bespreekpunten, namelijk de begroting en de najaarsnota. Gaat u akkoord met deze agenda? Dat is het geval. Dan hebben we die vastgesteld. Dan komen we thans bij de programmabegroting 2024... Zoals ik al eerder gezegd heb, het stuk op basis waarvan de uitgaven en een deel van de inkomsten van de gemeente voor het komend jaar worden bepaald. En aan de gemeenteraad, aan u, wordt dan ook voorgesteld om die programmabegroting 2024 vast te stellen. Inclusief de daarbij genoemde lasten en baten per programma, de verschillende beleidsprogramma's van de gemeente, investeringen en onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves van de gemeente. En tevens wordt de Raad voorgesteld om de gewijzigde programma-indeling met ingang van begroting 2024 vast te stellen. We hebben in het presidium een afspraak gemaakt over de behandeling van deze begroting. Dat betekent dat eerst alle fracties de gelegenheid krijgen om in acht minuten hun inbreng te leveren. Daarna is een hele korte schorsing en krijgt u de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over al dan niet al ingediende moties en amendementen. En om op elkaars inbreng te reageren. Daarna korte schorsing weer, krijgt het college de uh, gelegenheid om te antwoorden, waarbij uiteraard een belangrijke rol voor de uh, wethouder Financiën, die in zijn rol als, uh, zoals we altijd noemen, penningmeester van deze gemeente moet zorgen dat de uh, inkomsten en de uitgaven in goed evenwicht zijn. Maar ook vragen en eventuele amendementen en moties op het gebied van andere portefeuillehouders zullen worden behandeld en zij komen ook aan boord. Daarna is er gelegenheid voor een tweede termijn... en ik zal ook voldoende ruimte geven om... er zijn een aantal moties en elementen aangekondigd... om u ook de gelegenheid te stellen om nog eens even met elkaar... Uh, van gedachten te wisselen en even te kijken... of waar dingen misschien nog wat uit elkaar liggen bij elkaar kunnen komen. Dus ik hoop op een vruchtbare en goede behandeling van de begroting vanavond. En uh, ik zou die graag willen aanvangen met de algemene beschouwingen. Dat doen wij van groot naar klein. En ik begin dan ook bij Jong Zandvoort... En daar zal vandaag mevrouw Geurensen het woord geven. Mevrouw Geurensen. Ik ga ervan uit dat er geen geluid is. Er is geen geluid. Ik hoor wel. Wel wel? Ik hoor je. En beeld ook? Ja. Nee, ik heb beeld wel. Ja, beeld. Zo moet hij doen, hè? Nou, geen beeld, wel geluid. kan iedereen heel aandachtig luisteren naar mijn uh, iets haperende stem. Dus het is maar goed uh, dat we de eerste zijn. Voorzitter, we zijn bijna halverwege deze raadsperiode... en mogen voor de tweede keer onze algemene beschouwing voorlezen. Hoewel er sinds vorig jaar veel in de wereld is gebeurd... zien we wel dat inflatie stabiliseert. In dat opzicht kunnen we gelukkig met iets meer zekerheid de toekomst voorspellen... ...en bij het voorlezen van de algemene beschouwingen van vorig jaar. Voorzitter, we zien dat Zandvoort vooruit gaat. Hoewel we graag willen dat het sneller gaat... ...moeten we ook rekening houden met de organisaties... ...die alle ambities moeten uitvoeren. We willen daar graag de discussie over aangaan... ...om te zien wat het beste is voor Zandvoort. Kunnen we niet beter weer een deel van de organisatie in eigen beheer nemen... ...of is het toch verstandiger om de samenwerking met Haarlem te optimaliseren... Sorry, ik ga heel even bakken. Zoals ik zei, we hebben veel ambities en zijn soms ook ongeduldig. Maar we doen ons werk als voorvertegenwoordiger, vooral omdat we betrokken zijn bij zo'n antwoord. En wie moet uitvoeren, is minder belangrijk. Om een helder beeld te krijgen hebben we niet alleen onze vragen gesteld, maar hebben we ook met ambtenaren gesproken. We horen veel zaken die beter lopen dan een jaar geleden. Helaas horen we ook geluiden van vacatures die maar niet ingevuld worden. Hoewel we als Zandvoort van Haarlem diensten afnemen en ons hier eigenlijk geen zorgen over doen maken, heeft het wel degelijk een effect op de uitvoering. Om een concreet voorbeeld te geven, er lagen 50 aanvragen voor elektrisch laden. Zoals wij daarvan gehoord en begrepen hebben, is hier een jaar lang niets mee gedaan, omdat daar geen capaciteit voor was. Voorzitter, het kan gebeuren dat er zaken op de plank blijven liggen. We vinden wel dat de gemeente dat zo goed mogelijk moet communiceren. Beter dan nu. Je hoeft niet alleen met goed nieuws te komen, maar wanneer iets tegen zit, kan je daar het beste je inwoners over informeren, als ook je ondernemers. Zorg voor een helder verhaal en de stip op de horizon van wanneer het wel gaat gebeuren. Een goed voorbeeld van geslaagde communicatie vonden wij de... In Vorig jaar vroegen we wat we konden verwachten van de projecten. Ook dit jaar hebben we hierover vragen gesteld, over de voortgang. En we maken ons zorgen over de realisatie van de badhuispleinen en de handtree. Zeker voor het laatste project willen we een go-no-go no -go voor, voor de uitbreiding van het Palace Hotel. We wachten nu te lang om dit belangrijke gebied er zo bij te laten liggen. We wachten al de geruime tijd op de realisatie van nieuwe woningen. Het is in onze beleving goed om een alternatief in de vorm van tijdelijke huisvesting te komen. huisvesting. We vinden dat de discussie over de verdichtingsstudie woningbouw ook in de uitwerking van deze plannen moet worden meegenomen. De tijdelijke uh, huisvesting bedoel ik ermee. Zo kunnen we woningzoekenden eerder helpen met het vinden van een tijdelijke woning. Voorzitter, we zijn blij met het actieplan Groen. Hoewel we midden in de natuur liggen, staat Zandvoort niet bovenaan de lijst met groene gemeentes. Niet alleen is er binnen de bouwde bekom, niet alleen is er binnen de bouwde omgeving te weinig groen, ook het onderhoud van het huidige groen is niet voldoende op orde. Het is goed dat we daarom samen met de hele raad gaan bepalen welke stappen we gaan zetten om Zandvoort de groenste gemeente van Nederland te maken. Voorzitter... Zoals u hoort hebben we nog voldoende ambities en willen we graag met Zandvoort vooruit. We hopen op goede discussie met de gemeenteraad en wensen de organisatie veel succes bij het realiseren van al onze mooie plannen. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Geurasson. En dan is nu het woord aan de heer Enstra van het CDA. Toch maar, uh, toch, maar, uh, toch maar zo doen. Uh, ja, de algemene beschouwing van de dorpspartij uh, CDA Zandvoort, moet ik er wel bij zeggen. Uh, een sociaal en uh, ondernemend Zandvoort. Uh, wij zien uh, ondernemers die meedenken en meewerken om Zandvoort gasvrij en levendig te houden. Daarmee nemen ze initiatieven vanuit hun uh, ondernemersgeest die wij op juiste waarde dienen in te schatten. Dit vraagt om inlevingsvermogen van onze kant... en tegelijkertijd ook uh, de juiste afweging voor de belangen van de Zandvoorters. Uh, onze inwoners, verenigingen en organisaties dragen dagelijks bij... om de sociale basis uh, op orde te houden... Uh, en dat iedereen meetelt en mee kan doen. De wijze waarop dat in Zandvoort gebeurt is wel een uh, compliment waard uh, voor alle partijen. Uh, deze gezonde balans zien we gelukkig ook terug in onze financiële cijfers. Uh, de uitgaven stijgen, maar we zijn in staat om voldoende inkomsten te genereren. Uh, daarbij dienen structurele lasten, wat ons betreft met structurele middelen, gedekt te worden. Een algemene waarschuwing in deze turbulent, turbulente tijden is wel op zijn plek. Uh, externe ontwikkelingen en economische factoren geven veel onzekerheden, waarop we de... De uitkomsten kunnen we daar nog niet van inschatten. Uh, verder is de Rijksoverheid gul met het geven van allerlei extra taken. Zonder daarbij uh, voldoende middelen te geven. En de gemeente, uh, gemeentes worden ook nog eens beperkt uh, door in de beleidsvrijheid. De omvangrijke en complexe maatschappelijke opgave rond bestaanszekerheid, snel vergrijzende bevolking en enigszins onzeker toekomstperspectief voor jongeren, vragen om een bestuur met visie en compassie. Er ligt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Dus het is tijd voor meer samenhorigheid in deze zaal en doorpakken. Wij als bestuur van Zandvoort dienen het voorbeeld te geven en hierop aanspreekbaar te zijn. De Dorrispartij wil dit graag als statement vooraf meegeven. Ik vraag dan ook aan alle fracties of jullie je herkennen in dit beeld uh, en de geschetste opgave die wij met elkaar hebben. Uh, we zullen nu een aantal inhoudelijke uh, uh, items behandelen die belangrijk voor ons zijn. Te beginnen bij bestaanszekerheid, mensen met een kleine beurs. Uh, daar waar we extra ondersteuning dienen te bieden, zal dit gebeuren met uh, maatwerkoplossingen. Waarvoor ruimte is binnen ons minimabeleid. Te denken valt aan regelingen rond bijzondere bijstand in individuele inkomenstoeslag. Wij denken dan aan nog betere communicatie naar onze burgers toe. Eh, zodat we meer inwoners kunnen bereiken die in de problemen zitten. Dat gaat helpen om die doelgroep te bereiken eh, en dat ze gebruik kunnen gaan maken van de regelingen de toezegging van de wethouder dat in het eerste kwartaal van 2024 meer inzicht komt in het gebruik van het minimabeleid en beter inzicht in het aantal inwoners uh, met een lager inkomen dat is een groep van 120 tot 150 procent uh, en daarop ons beleid eventueel aanpassen uh, heeft onze voorkeur investeren in zandvoort Anders als wat andere partijen roepen is het investeringsniveau in Zandvoort niet laag. Denk alleen al aan Nieuw-Noord waar we nu 20 miljoen gaan investeren in de openbare ruimte. Uh, allerlei regels van de Rijksoverheid en de provincie kosten erg veel tijd en onnodig veel oponthoud. Denk aan stikstof, de ro roze vleermuis en ingewikkelde langlopende procedures. Nagedacht dient te worden hoe we deze procedures kunnen versnellen. Daarnaast dient de ontwikkeling rond Pelles en Tregebied en Badhuisplein nieuwe energie te krijgen. Uh, wanneer gaan we nou echt keuzes maken om dit vlot te trekken vraag ik. Hoe zit het college dit? Uh, graag antwoord daarop. De boulevardzone. De dorpspartij wil extra aandacht vragen voor de ontwikkelingen van totale boulevardzone. Nu we zien dat Paulus is opknapt, vragen we ook voor versnelling voor de andere gedeelten, zoals de Fauvage en de Banaar, maar vooral ook de Noordboulevard. Waarom deze wens? De verwachte ontwikkelingen van meer bezoekers, recreanten en toeristen vanuit de regio naar Zandvoort, plus 30 wordt verwacht in de nabije toekomst, vraagt om structurele uitbreiding van faciliteiten. Wij denken dat deze groei alleen maar opgevangen kan worden door aan de noordzijde van Zandvoort uh, ja, te bouwen. Uh, we zien hier ook veel mogelijkheden voor woningbouw. Vanuit de uh, kustverdedigingsoptiek is het interessant om net als Katwijk eerst een parkeerlaag hier aan te leggen. Uh, met op het nieuwe maaiveld de mooiste boulevard met allerlei functies en faciliteiten. Dit vraagt om lef en lobby. Vraag: hoe kijkt, de college, hoe kijkt het college uh, hier tegenaan? Is dit iets van onze lobbyist? Uh, mooi en groene leefomgeving. Zandvoort is gezegend met betoverende natuur en een kalmerende zee. Wacht op een transformatie van het huidige straatbeeld. Zoals afgelopen, afgesproken in het coalitieakkoord. Om dit te bereiken is een kwaliteitsimpuls nodig. Met focus op aanpassing in de wijken uh, door meer groen en uitstraling te creëren. Investeringen in de groenversiering zijn cruciaal. De uitstralen van Zandvoort. Uh, sociaal domein. Het Zandvoorts preventiemodel en de sociale basis krijgen steeds meer vorm. Het is belangrijk uh, dat verenigingen, organisaties en initiatieven de krachten nog meer gaan bundelen, zodat er ook langzamerhand steeds meer gaat gebeuren. Uh, wij geven ook complimenten aan de wethouders uh, Lars Carré en Getjaan Bluis voor hun inzet op dit gebied. Uh, sport is een belangrijk uh, schakel van het Zandvoorspreventie-model. en wij vinden dat kinderen en jongeren, ongeacht de financiële situatie van het gezin, niet te dupe mogen worden van de stijgende kosten. Daarom dienen wij een motie in om de bijdrage vanuit het jeugd uh, en sport en cultuur te verhogen. Uh, Parkeer en mobiliteit. In antwoord op de zorgen over onze bereikbaarheid van Zandvoort, zoals, zoals besproken in het artikel op NA Nieuws, dient er actie te worden ondernomen. We moeten Zandvoort in de toekomst bereikbaar houden en ja, ook met de auto. Hiervoor roepen wij het college op om in overleg te blijven met Heemstede en Haarlem en de politieke file op te lossen. We zijn erg blij met de toezegging van de wethouder om een parkeervonds te onderzoeken, waardoor we extra kunnen gaan investeren in de toekomst van Zandvoort. Volkshuisvesting. Wij kijken echt uit naar de verdichtingsstudie. Wij willen dat er snel meer woningen worden gebouwd en we zien die studie als een enorme kans voor Zandvoort. Uh, de Doorspartij vraagt mede naar aanleiding van de wens van de partij C dat er meer betaalbare koopwoningen gebouwd gaan worden. De, uh, de huidige verdeling is 30, 50, 20. Wij zouden willen dat in het 50% deel meer betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd. Vraag, ziet de wethouder uh, de mogelijkheden hiertoe en hoe kunnen we uitvoering hier aan geven? De Dorres-partij sluit af met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de, deze begroting. Laten we er komend jaar samen iets moois van maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Enstra. Uh, net als de vorige spreker, keurig binnen nou, net binnen de termijn. Uh, het woord is vervolgens aan mevrouw Keurson van de Oude Partij Zandvoort. Dank u wel. Voorzitter, laat ik vanavond beginnen met een compliment te maken aan het college. Onze fractie was en is aangenaam verrast met deze begroting... waaruit het blijkt dat de financiële situatie van de gemeente Zandvoort er prima uitziet. Zelfs het zogenaamde ravijnjaar is, na de uitkomsten van de septembercirculaire, voor Zandvoort niet zo diep als voor andere gemeenten. In onze raad zullen wij afwegingen en vervolgens keuzen moeten en kunnen maken... Deze keuzes kunnen in beginsel wel worden gefinancierd. Er is vooralsnog voldoende financiële ruimte. Maar daarbij moeten we ons ook niet rijk rekenen. Het is nog steeds wachten wat het Rijk gaat doen met de opschalingskorting aan de gemeenten. En te vaak hanteert het Rijk het motto, wel taken, geen knaken. Het wordt tijd dat we als gemeenten hier een vuist tegen maken. De overheveling in de tijd van de jeugdzorg naar de gemeenten zonder voldoende financiële middelen is daar een goed voorbeeld van. Maar ook voor de komende jaren heeft het Rijk de gemeente al vast gekort vooruitlopend op de plannen binnen de hervormingsagenda jeugd. Plannen die er overigens nog niet zijn, maar het financiële voordeel is voor het Rijk wel alvast ingeboekt. En dat terwijl de kosten voor de jeugdzorg nog steeds toenemen. Wel zetten wij we als fractie vraagtekens bij de kosten die we stand voor betalen aan de gemeente Haarlem. Wij betalen volgend jaar in totaal 13,5 miljoen euro. Daarbovenop wordt nog eens 1,3 miljoen euro geraamd voor projecten. Er worden uren geraamd voor nog niet bestaande projecten als Duintjesveld en de Noordkust. Als fractie hebben we echt geen idee waar deze uren aan besteed gaan worden. Wel worden wij gevraagd om hiermee in te stemmen. Dat leidt ons niet de juiste volgorde. Daarom vragen wij het college om ons toe te zeggen dat er geen projecten worden opgestart voordat dit besproken is met de Raad. En ook vragen wij het college om ons meer inzicht te geven... in de uren die worden besteed aan projecten... zodat wij onze controlerende rol als raad goed kunnen invullen. Want het valt ons namelijk op... dat opeens allemaal taken in projecten worden gestopt. Wij zijn niet tegen projectmatig werken... maar wel tegen de kostenverhoging die dat met zich meebrengt. En weet u nog? De vergroening van het LDC-plein. Een budget van ongeveer 127.000 euro... dat vervolgens is ondergebracht in een project. En bam, 52.000 euro aan ambtelijke kosten. En nog geen boom die geplant is. En waarom? Als Zandvoort nemen we namelijk dienst af van Haarlem... en hebben we niet een aantal FTE dat specifiek voor Zandvoort werkt. Dat is apart. We nemen diensten af en betalen daar een vergoeding voor. Maar dan wordt toch gevraagd om extra beleidscapaciteit voor Zandvoort... Bijvoorbeeld bij mobiliteit en parkeren die nog specifiek voor Zandvoort werken. Voorzitter, op dit punt zijn we het spoorbijster. Want het zijn of diensten die we afnemen... ...of er zijn medewerkers echt specifiek in dienst voor Zandvoort. Als OPZ vinden we het laatste over... ...medewerkers die de lokale situatie kennen... ...die de Zandvoortse inwoners ondernemers kennen... ...die snel schakelen en dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan die dicht bij het Zandvoort-bestuur staan en denken vanuit het belang van Zandvoort... die het Zandvoorts DNA uitdragen, lef tonen en niet ten ondergaan aan de ambtelijke bureaucratie. Kortom, een echt kernteam, zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen... en waar het college tot op heden nog steeds geen invulling aan heeft gegeven. Over projecten willen wij als fractie van OPZ nog het volgende opmerken. Wij zijn blij dat de gemeentelijke gronden op de projecten van het Badersplein en de passage bij de entree de afgelopen periode vrij van bebouwing zijn gemaakt. Een compliment aan het college. Nu willen wij nogmaals aan het college meege richting meegeven om deze projecten nu snel gebaseerd te gaan ontwikkelen en met een stedenbouwkundig plan te komen, zodat op deze locaties ook echt binnen twee jaar daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. Daarnaast zijn wij blij dat het college op zeer korte termijn een verdichtingsstudie ter participatie aanbiedt. Dit is een kansenkaart voor mogelijke kleine bouwlocaties... die nog binnen Zandvoort te vinden zijn. En goed dat alle bewoners actief worden gevraagd... om mee te denken en te participeren over mogelijke bouwlocaties. Wat OpenSET betreft wordt erbij ook goed gekeken... naar de mogelijkheid van een knarrenhof. Woonruimte voor senioren dichtbij voorzieningen. Door oudere perspectief te bieden als ze kleiner willen wonen... of meer zorg nodig hebben kunnen wij voor passende huisvesting en doorstroming zorgen. En door in, sociaal domein, door in het sociaal en fysiek domein... de woningbouwtaakstelling te koppelen... aan de resultaten van de verdichtingsstudie... en de in 2024 verplichte woonzorgvisie... verwachten wij een duidelijk inzicht te krijgen... in de benodigde aantallen woningen en woonvormen in Zandvoort nu en in de toekomst. kleinschalige woonvormen voor jeugdigen die niet meer thuis in een pleeggezin of in een gezinshuis kunnen wonen. Wij kijken uit naar de resultaten van deze studie. Voorzitter, de komende jaren moeten we vele keuzes maken. Over de projecten, de woningbouwopgave, het groen, het onderhoud van openbare ruimte... de bestaanszekerheid van zandvoorters en de leefbaarheid. In het kader van de te maken keuzes vertrouwt OPZ erop dat we deze maken in het belang van Zandvoort. Politieke overwegingen mogen daarbij een rol spelen... maar behoren niet leidend te zijn. Onze fractie is echt bereid om samen, ook met oppositiepartijen, zaken te doen. Onze raad heeft nog ruim twee jaar te gaan. Het is taak, zaak dat we deze tijd goed besteden en gezamenlijk zaken realiseren. Ik dank u wel. Dank u wel, Me mevrouw Keurson, dan is het woord aan de heer Drobbel van de VVD. Ja. Zie je? Kijk, de topogram is Goedenavond. Beste voorzitter, college, inwoners van Zandvoort en collega-raadsleden. Deze avond bespreken we de programmabegroting van gemeente Zandvoort voor 2024. De tweede progra programmabegroting na het sluiten van het coalitieakkoord voor Zandvoort. Als ik in de raadzaal om me heen kijk, zie ik allemaal gemotiveerde collega's... die met elkaar het beste willen doen voor Zandvoort. Tijdens de vorige begroting voorspelde de VVD zonneschijn... ...na een onstuimige periode. De grote vraag die rest... ...hebben wij gelijk gekregen. De VVD is positief gesteld over de samenwerking binnen de Raad... ...om de toekomst van Zandvoort... ...effectief en gedegen vorm te geven. We maken pasjes in de goede richting. De VVD ziet echter graag dat deze pasjes de komende tijd veranderen in stappen. Het mag van ons allemaal best wat sneller. Toerisme en recreatie zijn nog steeds de banenmotor van Zandvoort. En ik kan u meegeven... Dat zullen ze voorlopig ook blijven. Onze ondernemers zorgen dat Zandvoort aantrekkelijk is. Zowel voor Zandvoorters als voor uh, toeristen. Zandvoort als aantrekkelijke toeristische bestemming heeft daarom onze topprioriteit. Zandvoort is namelijk niet vergelijkbaar met een willekeurige gemeente van 17.000 inwoners. Wij ontvangen als badplaats op de zomersdagen wel 100.000 bezoekers. Dit zorgt ervoor dat we als klein dorp een groot aanbod aan voorzieningen hebben... Voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Tegelijkertijd brengt het toenemende aantal bezoekers ook stijgende beheerskosten met zich mee. Daarom is vorig jaar ook de toeristenbelasting uh, verhoogd. Maar we zien ook dat toerisme de financiële positie van Zandvoort mede gezond maakt. Waarom zouden we dan niet ons best doen en investeren in Zandvoort? Zandvoort. Ik ons inbouwers ons van de nieuw kerstmisie... de buiten schermuur de namelijk allemaal de ...niet de en is ook wel niet verkeerd. We gaan is niet Nee. hallo doet hij het wel of niet oké okay. en jullie ja oké okay, waar ik gebleven in de 120 dagen regel uh, verhuren tijdens de lange even kijken ja de 120 dagen regel verhuren tijdens de lange vakantie ik ga de linia even terug hoor excuses we zien in de conceptversie van de nieuwe toeristische visie dat de toeristische verhuur van de gehele woning mogelijk wordt beperkt we vinden het namelijk allemaal dat gehele woningen niet aan de woningmarkt onttrokken mogen worden tegelijkertijd zien wij ook dat het helemaal niet verkeerd is om je woning tijdens de lange vakantieperiode te verhuren de 120 dagen regel terugbrengen naar 30 dagen maakt ongetwijfeld makkelijker om te handhaven maar wij vinden deze oplossing weinig creatief we gaan daarom graag met onze collega's in gesprek voor een goede oplossing. Een oplossing die zowel te handhaven eenvoudig gemaakt en die ook de goedwillende Zandvoorters niet belemmert. Ook in Zandvoort hebben we een grote woningbouwopgave. De gemiddelde waarde van een woning in Zandvoort ligt boven het landelijke gemiddelde. Daar kan de VVD maar één conclusie aan verbinden. Zandvoort is kennelijk heel prettig en fijn om in te wonen. We vinden het daarom ook logisch dat we met elkaar onze uiterste best doen om meer woningen te realiseren. In de vorige algemene beschouwing hebben we ons positief uitgesproken over de komst van de verdichtingsstudie. In deze studie worden de manieren verkend om extra woningen te kunnen bouwen in Zandvoort. We hebben destijds ook aangegeven om juist groter te denken. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wijk zoals Zandvoort Oost. Of woningbouwontwikkeling aan de Noordboulevard. De verdichtingsstudie laat inmiddels al lang op zich wachten. En u weet voorzitter, wij zijn positief ingesteld... Dus we verwachten daarom ook dat onze oproep van vorig jaar is opgepakt en meegenomen in deze verdichtingsstudie. Toch maken we ook enigszins zorgen. Een huis moet er mooi uitzien. Een huis moet ook voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen. Tijdens, uh, uh, tijdens de bouw mag er niet te veel stikstof uitgestoten worden. Er moet een voldoende sociale huurwoning gebouwd worden. Een woningbouwproject moet ook voldoen aan de parkeernummer. Er moeten ook eh, voldoende betaalbare koopwoningen gebouwd worden. Dit zijn wellicht allemaal hele logische eisen... maar wel eisen die het realiseren van woningen complexer en duurder maken. Gelukkig zien we inmiddels dat plannen zoals de duimwachter gerealiseerd gaan worden. Dat stemt ons positief en dat willen we vasthouden met elkaar. En tenslotte het volgende. Nadat de begroting werd gepubliceerd, laten we positieve berichten. Het gaat goed met Zandvoort. Maar tegelijkertijd worden we ook geconfronteerd met grote onzekerheden... Gelukkig lijkt het erop dat we ons inmiddels in rustiger vaarwater bevinden. Toch maken we ons wel zorgen over de toenemende kosten waarmee onze inwoners geconfronteerd worden. De VVD begrijpt dat ook gemeente Zandvoort zich niet kan onttrekken aan de grillen van de markt en de inflatie. We zijn daarom gematig positief dat ondanks het onbibitieniveau van Zandvoort de lastenstijging voor Zandvoort dus relatief beperkt blijft. Hoewel een schrale troost, je koopt er immers niks voor, blijven de gewoonlasten lasten in Zandvoort onder het landelijke gemiddelde we roepen het college daarom ook op om de vinger aan de pols te houden bij ondernemers en inwoners maak gebruik van maatwerk waar nodig kort samengevat in drie punten ten eerste investeer om zandvoort er aantrekkelijker te maken voor haar inwoners en bezoekers ten tweede afgelopen jaar hebben we veelvuldig de sloopkogel uh, gezien maar het is nu ook eens tijd om de schop in de grond te zetten en ten derde hou zandvoort aangenaam voor onze inwoners tegen zo laag mogelijke kosten. En wat betreft die voorspelling, ik kan u mededelen dat we een waterig zonnetje zien. En dat die je zijn best doet om door te breken. Ik bedank u allen. En we wensen iedereen veel succes komend jaar. Dank u wel, meneer Drommel. Dan is het woord aan de Partij voor de Vrijheid. En dan geef ik het woord graag aan de heer Deen. Kijk eens, thuis, de heer Deen loopt nu naar buiten. Ik hoop dat hij terugkomt. Ik denk verrassing. Ah, kijk, hij komt via de achterdeur. Kijk. Altijd goed voor een verrassing, de heer Deen. goed voorzitter de begroting van 2024 we willen in deze algemene beschouwingen graag ons licht laten schijnen op de begroting voorzitter de begroting gaat technisch om geld waar wordt het aan uitgegeven en hoe wordt het binnengeharkt. praktisch gaat de begroting over politieke keuzes en daar leggen wij vandaag de nadruk op we zien een heleboel vraagstukken en ontwikkelingen in de samenleving waarvan we ons afvragen ...of iemand ze nog wel begrijpt. En landelijk doelen we dan bijvoorbeeld zaken als uh, mensen die zich druk maken om plastic rietjes... ...terwijl we tegelijkertijd ons landschap en de natuur verwoesten... ...het milieu ernstig vervuilen en de energiezekerheid ondermijnen... ...door de plaatsing van duizenden windmolens en zonneparken op land en zee. Wie begrijpt dat nog? Er de komende 25 jaar maar liefst 90 miljard euro is geoormerkt voor grote windmolenparken op zee. Terwijl tegelijkertijd de hele visserijsector hierdoor gesloopt wordt. En steeds meer mensen op de voedselbank zijn aangewezen. Omdat zij de energierekening simpelweg niet meer kunnen betalen. Steeds meer mensen moeten kiezen, voorzitter, tussen boodschappen of de verwarming aanzetten. Wie begrijpt het nog? De Nederlandse woningzoekende in Nederland is onderhand volledig kansloos om een woning in welke sector dan ook te bemachtigen. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn in 2022 van de 12.300 sociale huurwoningen er slechts 22 toegewezen aan de normale woningzoekende zonder voorrangslabel. Dus zonder urgentie of indicatie. Wie begrijpt dat nog, voorzitter? Op de tekentafel worden problemen gecreëerd op het gebied van stikstof en CO2 door ambtenaren en de politiek gecreëerde problemen die de halve samenleving op slot zetten en het bouwen van woningen zo goed als onmogelijk maken. En vervolgens roepen dezezelfde mensen op tot het bouwen van meer woningen. Wie begrijpt het nog? Voorzitter. En dit was slechts een kleine greep van landelijke ontwikkelingen waar de samenleving weinig van snapt. En in het verlengde daarvan zien we toch ook ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zandvoort... waarvan we ons afvragen of iemand ze nog begrijpt. We geven graag een kleine samenvatting van opmerkingen... die we de laatste maanden hebben gehoord in Zandvoort... van de inwoners, van de ondernemers, op de markt, bij de bakker of in de kroeg. We lijken wel een dorpspartij, voorzitter. In Albert Heijn zei iemand... jullie als raad hebben toch democratisch besloten tot het uitstellen van asielopvang en het aanwijzen van een azc locatie totdat de eventuele dwangwet in werking treedt hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat onze burgemeester en passant een mededeling in een commissievergadering doet dat het college aan het COA heeft aangeboden om opvangplekken beschikbaar te stellen deze persoon begreep dat niet en op straat hoorde ik, waarom wordt mijn aanvraag voor een extra dakkapel afgewezen... en duurt het maanden voordat hierover een beslissing is genomen? En waarom bouwt de Prins van Oranje binnen twee maanden een extra paviljoen op het circuit... zonder enige verleende vergunning? Terwijl zijn bouwval Burnies al jaren wordt gedoogd. Waarom wordt er in Zandvoort altijd met twee maten gemeten? Wie het kan uitleggen, mag het zeggen. Maar wie begrijpt het toch, voorzitter? Vraag in de kroeg. Waarom krijg ik direct een bekeuring als ik even mijn dochter in Noord een kast moet uitladen tijdens een verhuizing? En waarom wordt er niet op dezelfde manier gehandhaafd op jarenlange overlast van illegale verhuur of overlastgevende jongeren? En waarom staat Zandvoort tegelijkertijd nog steeds in de top van de landelijke lijsten met diefstal van e-bikes, scooters en bedrijfsauto's? Selectief handhaven, zegt men voorzitter. God meneer Deen. Ja, ze zei het echt. De Maria School die zou toch voor een marktconforme prijs verkocht worden en daarna ontwikkeld. Hoe kan het dan dat pre-woners slechts 245.000 euro betaalt voor een gebouw met een veel hogere taxatiewaarde? Wie begrijpt het nog, voorzitter? We hebben het in onze algemene beschouwingen deze keer over tegenstellingen en onbegrip. Daarom nog een paar korte opmerkingen. Die wellicht stof tot nadenken zijn, want we hebben maar acht minuten en we zouden eenvoudig een uur kunnen vullen, voorzitter. Vijf ton subsidie aan stand marketing. We vragen het nu voor het zesde op een volgende jaar. Het gaat maar door, wie begrijpt het nog? De bibliotheek, een half miljoen subsidie, om hiermee vervolgens dezelfde invulling te geven als bijvoorbeeld Pluspunt of de blauwe tram. Er wordt geen boek meer uitgeleend, voorzitter. Vijf ton. Wie begrijpt het? ...oproepen tot het plaatsen van zonnepanelen in de Zandvoortse Courant... ...terwijl tegelijkertijd de salderingsregeling wordt afgeschaft. Volgens een onlangs gepubliceerd duurzaamheidsonderzoek... ...scoort Zandvoort enorm slecht op bijna de laatste plaats van alle gemeenten in Noord-Holland. Vervolgens lezen we vanuit het college een lofzang over de Zandvoortse duurzaamheid... ...in de Zandvoortse Courant. Ja, lachwekkend of triest, voorzitter, zegt u het maar. Maar wie begrijpt het nog? Elektrisch rijden stimuleren in de regio Kennemeland... terwijl er sprake is van netcongestie. De burger en ondernemer doodgooien met regels en procedures. Maar voor handhaving is geen mankracht of handhavers worden op pad gestuurd met onjuiste normen en kaders. Binnen een college wordt meermaals verschillend gedacht en gestemd... door collegepartijen onderling. En dan alsmaar herhalen... ...dat we betrouwbaar bestuur nastreven. Wie begrijpt dat nog, voorzitter? Er wordt enorme overlast en onrust veroorzaakt in Zandvoort in de zomer... ...door voornamelijk jongeren van Marokkaanse afkomst. Maar deze groep mag vervolgens niet bij naam genoemd worden. En waarom moet Geert Wilders worden ingevlogen... ...om extra aandacht te vragen voor deze problemen... ...om te luisteren naar de ondernemers? Wie begrijpt dat nog, voorzitter... Een horecaondernemer wil simpelweg twee kleine tafeltjes met drie stoeltjes in zijn zaak zetten... en moet hiervoor een kostbare tekening laten maken door een architectenbureau. Wie begrijpt het nog? Allemaal zaken die men niet begrijpt en die Zandvoort geen steek verder helpt, voorzitter. Maar gelukkig er is er ook nog wat positiefs te melden. Ik moet even kritisch zijn, maar we hebben ook wat positiefs te melden... Want gelukkig staan we door de Formule 1 goed op de internationale kaart en lijken er hierdoor op economisch gebied positieve ontwikkelingen gaande. De toeristenbranche doet goede zaken en mag hoop hebben dat de toekomst er rooskleurig voor hen uitziet. Laten we ons als gemeentebestuur inzetten, zodat ook andere branches in Zandvoort hun eigen broek kunnen blijven ophouden. En aangaande het stimuleren van woningbouw willen wij graag een motie indienen die het college oproept om extra mogelijkheden ten behoeve van woningbouw te onderzoeken. Zowel het Rijk en de provincie hebben namelijk aangegeven hierover mee te willen denken met gemeenten. Het dictum luidt daarvan verzoekt het college om zo snel mogelijk met relevante partners te onderzoeken waar mogelijkheden liggen in de gemeente Zandvoort om de betreffende extra ruimte voor woningbouw aan de randen van de gemeente te benutten. Voorzitter, we hebben een aantal geluiden uit de samenleving aangehaald die onbegrip en onduidelijkheid veroorzaken. De moraal van het verhaal is als volgt. Zorg dat zaken worden uitgelegd aan de zand voor zijn inwoner en ondernemer. Maak het begrijpelijk en zorg hiermee voor draagvlak en acceptatie. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Ga terug naar de basis, ga simpelweg begrijpelijk besturen en laat de burger leven en de ondernemer ondernemen. We hopen op een constructief en verstandig college de komende jaren... die uit één mond spreekt en daadkrachtig Zandvoort verder helpt. Laten we daarnaast hopen dat op 22 november... een, uh, een landelijke politieke ontwikkeling gestalte krijgt... die bijdraagt aan acceptatie en begrip bij de burgers. Hopen dat de PVV gaat meeregeren... en de grote problemen in Nederland zicht krijgen op een oplossing... Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Precies acht minuten, inclusief een zendtijd voor politieke partijen. Uh, dank u wel, meneer Deen. Het woord is aan de heer Elgebane van GroenLinks. Voorzitter, dank u wel. Mahatma Gandhi sprak ooit de woorden... ...spreek enkel wanneer het een verbetering is van stilte. Dus zie ik het denken... Gaat de heer El-Gabali vandaag spreken of stil zijn? Doordat ik een volgende zin uitsprak, weet u al dat deze woorden die ik vandaag tot u spreek, hier in deze zaal, het waard zijn om de stilte te doorbreken. Ik maak mij zorgen. Zorgen om de samenleving als geheel. En dus ook de zandwoords in het bijzonder. Afgelopen weekend nog tijdens het uitdelen van flyers voor de verkiezingen samen met de partij van de arbeid hiervoor op het raadhuisplein spraken wij met kiezers een van die kiezers een man ongeveer net zo oud als ik ben gaf aan de flyer niet te willen hebben hij ging kiezen voor de echte nederlanders deze waren volgens hem als enig, al enige tijd echt in de steek gelaten. Migranten krijgen vorm op huizen. Een uitkering. En zelfs geld om een huis in te richten. Ja, en soms ook nog eens een fiets. De echte Nederlander... woont tot zijn dertigste thuis. Bij de ouders. Dat is toch niet normaal? Dat begrijpt u toch ook? Hoe oneens mijn eerste reactie van binnen ook was... op deze kiezer... hoe een gevoel in mij hem ook snapte. Deze kiezer... hoe jong hij ook is leeft op dit moment in onzekerheid. Het grote verhaal mist. Waar vroeger de kerk die functie had en later misschien de vereniging... mist het grote verhaal nu, van beide. Een ieder heeft nu zijn of haar eigen verhaal... en beweegt zich vooral in zijn of haar eigen wereld. Waar, moet, waar ontmoeten we elkaar dan nog? Er is bijna geen gemeenschapszin meer in onze samenleving. En een oud-Hollandse gezegde luidt, niet voor niets... Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En dat gezegde is nu van toepassing op onze samenleving, want wij kennen elkaar niet meer. We zijn vervreemd van elkaar geraakt en zo vervreemd dat elk links persoon schijnbaar iedereen naar binnen wil halen en elk rechts persoon schijnbaar racistisch is.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 In ieder geval zo op de radio Play It Loud. Op dit moment is er ook een, echt een technische storing op de raadsvergadering... ...waardoor we helemaal geen beeld en geen geluid hebben. Um, dat betekent dat wij wel gaan proberen om het weer te krijgen op de televisie. Maar voor nu is het op de radio afgelopen. Wij uh, verwijzen u graag door naar de tv... En uh, tot de volgende raadsvergadering. Misschien is het morgen. Maar uh, als het uh, vanavond nog niet helemaal afgelopen is. Maar hopelijk uh, tot de volgende keer. over I do not know.